Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Haaksbergen hebben zeker 7000 mensen meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het ongeluk met een monstertruk. De monster truck. Het tocht begon vanuit de Pancratiuskerk en eindigde op de plaats van het ongeluk. Vooraan de stoet liepen de nabestaanden mee. Op bezoek van de organisatie hadden mensen een bloem meegenomen om neer te leggen op de plaats waar de monstertruk het publiek inreed. Bij het ongeluk in Haaksbergen kwamen drie mensen om en raakten meer dan twintig mensen gewond. Het wel in de Jupiler League tussen Almere City FC en NEC ligt stil. Supporters van NEC braken in Almere door een hek, waardoor ze bij de fans van de thuisclub kwamen. Er ontstond zoveel onrust dat de scheidsrechter na een half uur spelen besloot dat beide teams voorlopig de kleedkamers moesten opzoeken. De NEC is koploper in de Jupiler League. De ploeg was kort voor het uitbreken van de onrust op 1-0 gekomen. Bij winst is NEC verzekerd van de winst in de eerste periode. De doelstellingen van Nederland voor het opwekken van duurzame energie... zijn volstrekt onhaalbaar, meldt RTL Nieuws. Het kabinet had samen met bedrijven en organisaties afgesproken... om in 2020 14 duurzame energie op te wekken. Volgens RTL concluderen het CBS en het ruimtelijk planbureau... dat het bij het huidige beleid niet verder komt dan 10,6 De Nederlandse F-16's worden mogelijk dit weekend al ingezet tegen IS... schrijft minister Hennis aan de Tweede Kamer. Dat is eerder dan gedacht. Premier Rutte zei gisteren nog dat de straaljagers pas volgende week aan de operatie zouden beginnen. Vijf toestellen zijn vandaag in de regio aangekomen. Drie waren er al. In eerste instantie ondersteunen ze de Iraakse en Koerdische grondtroepen. Daarna gaan de F-16's doelen van IS aanvallen. Het weer blijft droog en nog lang warm. Vannacht is het een graad of twaalf. Morgen zon, maar ook bewolking en vanuit het westen regen. Dit was het. Zin in Zandvoort. Zandvoort.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 What to do? Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, Ibiza. Are you ready?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 gestelde vragen die over de mail binnenkwamen. Zelfs brieven hier binnen in de studio. Maar gelukkig, wij zijn weer terug. Harder dan ooit. Sneller dan ooit. En ja, we konden het niet laten om deze track te draaien. Calvin Harris featuring John Newman met Blame. Maar dan net eventjes anders als uuropener. Ja, je hoort het. Zie uh, het. Op jouw CVM's antwoord 106.904.5. Leuk dat je ons hebt gevonden... Ja, misschien kijk je ook wel op ons digitale televisiekanaal. Ook leuk dat je erbij bent aan de andere kant van de televisie. Of misschien zit je wel op die livestream op het uh, wereldwijde web. Ja, de komende twee uur. Alleen maar dance, dance, I'm dance. dance en nog eens dance. Oftewel, see het in de house. Vanavond is onze enige echte DJ Dion zit hier ook weer gezellig bij. En ja, hij gaat een set draaien. Hij zegt, dat wordt om je vingers bij je af te likken. En natuurlijk gaat hij hem ook weer opnemen, zodat je hem over een paar dagen weer lekker kunt downloaden, zodat je hem ook nog weer eens een keertje in de auto kunt draaien op je iPod, iPhone, weet ik veel wat, of gewoon lekker in de cloud. Genoeg gepraat, tijd voor nieuwe muziek, zoals je van ziet gewend bent. En nieuwe muziek hebben we vanavond zeker. We hebben vanavond, ja, zelfs verklappen. zelfs klappen. We gaan een preview doen van de nieuwe Mason Exceder. We zeggen ja, maar dat is toch een plaatje van een paar jaar terug. Heel goed. Maar alles uit de oude doos. Wordt in de remix gegooid. En ook daar is een Umek en Mike. Veel remix van uit. Althans hij komt binnenkort uit. Alleen jij hierbij Ziet zijn we wat eerder. Dus we gaan hem gewoon lekker straks draaien. Ja een naam. Die je toch vaak hoort. Oliver Heldens. Deze jongen. Gewoon uit Nederland. Rising Star. Staat natuurlijk tijdens het Amsterdam Dance Event. In elk gehucht. Elke, elke grote stad, hij staat gewoon overal. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. Samen met niemand minder dan Zander van Doorn. Hij komt binnenkort uit op Doorn Records. Het label van Zander van Doorn. De plaat heet Tis. Maar wij hebben hem ook al. Exclusief. En nou, als we het over exclusief hebben. Wat dacht je van deze plaat? Nieuw. Brok Fish, Samen met René Ames. Gewoon uit ons Nederland. Keep on. Binnenkort uit op Two Room Records. En ja, ik zeg het nog maar een keer, nu al op de 106.9, 104.5. Hou lekker hier voor alle nieuwe plaatjes en de hete nieuwtjes. Dit is een ritme van C Het reset van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Remix. Wat een lekkere soulstem stem. En daarvoor natuurlijk de exclusieve nieuwe track. Broken en Frit. En René Ames met Keep On. Om even op zo'n lekkere song terug te komen. Dan gaan we gelijk als een mooi bruggetje. Ja, het feestje Soul Station. Want ja, die hebben een Amerikaanse wereldster weten te steken hier in Nederland. Namelijk niemand minder dan Robin S. Ja, PT Events is erin geslaagd om voor Soul Station... De Amerikaanse topact Robin te de strikken. De wereldwijd beroemde soul Robin Stone... ...scoorde in de jaren 90 net rits met Show Me Love en Love for Love. En ja, met het aantrekken van deze absolute wereldster... ...introduceert P.T.E. Vint met bravoure haar nieuwste concept Soul Station. Een bijzonder veelzijdig avondje uit waar soul en House elkaar omarmen. Ja, zaterdagavond 4 oktober, dus morgenavond... In Club Panama. Dus zorg dat je erbij bent als je natuurlijk Robin S live wil zien. Ja, soul Station zal 4 oktober of zeker imponeren. Dankzij een zeer innovatief programma. Zo zal het voorprogramma van Robin S worden opgeluisterd door de Nederlandse soulformatie Soul Extreme. Deze band zal live on stage laten zien dat mensen op één avond heel goed samen kunnen gaan met Dance, oftewel DJ's. Indrukwekkend is de band sowieso met liefst drie zangers, drie blazers en vier overige bandleden. Spelen zij een repertoire een geweldige gids uit de 70s, 80s en 90s. En ja, de DJ sets komen van een tweetal house uit de Nederlandse scene. Niemand minder dan DJ Roog en Ronald Molendijk zullen achter de presents geven en dat zullen ongetwijfeld dikke sets zijn. Wie nog twijfelt over de variëteiten in dit programma, zal bij deze toch wel overgehaald zijn. Ja, dan Robin S. Het geluid is onmiskenbaar. Zowel het instrumentale als vocale karakter van Robin S... heeft diepe sporen achtergelaten in de Nederlandse muziekbranche. Wie haar muziek niet kent is waarschijnlijk uh, pas na de millenniumwisseling uh, geboren... of heeft jarenlang onder een steen geleefd. Maar juist tegen die enkele uitzondering wil P.T. Event zeggen... kom dit zien! Ja, de timetable dan. Om 10 uur begint het feestje... en de aftrap is van Jay Jr. en Frank Roger. Om half elf vind je daar Soul Extreme... Om half 1 tot 1 is Robin S. Live. En om 1 uur dan de beurt aan Ronald Molendijk. En als afsluiten van deze avond om half 3 tot 4... DJ Roog. Het blijft dan ook een zwoele clubnacht te worden. Alle ingrediënten liggen er immers klaar voor. Koop je tickets in de voorverkoop... en zorg dat je deze sfeervolle ambiance... in de meest prestigieuze club van Nederland... niet aan je voorbij laat gaan. De tickets kosten nu nog maar 27,5 euro. En ja, meld je ook even aan bij de Facebook eventpage... En blijf daarmee volledig op de hoogte en maak tevens kans op een leuke VIP-treatment tijdens dit unieke evenement. Ja, en wil je gelijk tickets kopen? Dan kan EasyTicket.nl of tickets. Dat zijn de adressen waar je de kaarten kunt scoren. Ja, wat het over nieuwe muziek. See it is weer terug. En see it gaat knallen vanavond. Dat mag duidelijk zijn. En als we gaan knallen, dan kunnen we maar één naam hier tevoorschijn toveren. Lazy Rich Hot Mound. Binnenkort hun trek bonken uit op spinnen. Ik zeg, zet hem niet te hard je radio, want anders gaan je buren klagen. Dit is Bonk. in de broek remix. Tot net eventjes wat meer pit. En dat is maar goed. Hierbij zie je het op jouw ZFM Zandvoort. Daar houden we van. Af en toe lekker knallen. Af en toe een disco deuntje. Als het maar lekker is. En dat wat lekker is. Aanstaande zaterdag 4 oktober. Madness in de Maasilo. Ja, op zaterdag 4 oktober 2014. Zal het alweer de tweede editie plaatsvinden van Madness. Deze editie is een samenwerking tussen de Masilo en Third Floor... ook bekend van het enorm populaire concept Mysterious. Met deze editie zal ook het 10-jarig bestaan van de Masilo gevierd worden... en dit vraagt natuurlijk om groots uitpakken. Een dikke internationale line-up, enorme shows en een volle Masilo zullen ervoor zorgen voor een avond om niet snel te vergeten. Ja, op Madness zullen er drie verschillende stages zijn... met alle genres EDM, Deep House en Urban Eclectic. Op de mainstage komt de populaire idm sound uit de speakers. Als primeur hebben wij als eerste ter wereld... de Hell deep stage van Oliver Heldens. Ja, hiervoor heeft hij zijn vrienden uitgenodigd... om iedereen te voorzien van de beste deephouse. Ja, dan zeg je van, ja, wie staan er dan nog meer bij? Naast Oliver Heldens' exclusieve twee uur durende set... vinden we daar Sam Veld, Ferrick Dawn... Mr. Belt Wezel, Bougainville, Nino Frankie... en Phil Quill... Ja, voor de urban and Eclectic Ecclactic liefhebber zal Woman Only, O Polly, een stage hosten. En ja, daar vind je Broederliefde Live, uh, Slick, Jovenile, Superior, Lady B... Abstract, uh, Roger Brown, Flava, J-Mac en Mr. V.I. En dan is er nog de Madness Mainstage, oftewel EDM... met Spato Gonzalez en MC Chen. Oliver Helders komt er ook nog gezellig een setje draaien. Julian, Jordan, Dyna, Billy the Kids... Mark McRoland, Jordy Des, La Fuente, Dirtcaps, MC Dirty B en MC Gimmick. Dus dat zij al zeker losgaan daar. De kaarten zijn in de voorverkoop te koop voor maar 15 euro via www.madnessevent.com. En met natuurlijk met dubbel S. Je kunt ook kijken op de site www.mazilo.com en www.thirdfloor.nl. En wat zeg je nou? Dat is allemaal te moeilijk om te onthouden. Ga dan gewoon naar de site van Ticketscript en haal hier je kaarten. Ja, je hoort het al. Oliver Helden is hot. En als Oliver Helden hot is, dan wil iedereen met je samenwerken. En zo ook Sander van Doorn. Sander van Doorn met zijn label Doorn Records gaat helemaal los met deze nieuwe track. Exclusief hier nou te horen op See It. Sander van Doorn samen met Oliver Helden. This. This is see it.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 Erin. En dat deden we dan met Savi Leon met Disco Feeling. En daarvoor een geweldige nieuwe track van Sander van Doorn en Oliver Heldens. Dis. En ik krijg dan gelijk al de boze blik van Dion Sydney. Ik wil deze plaat ook graag draaien. Nou Dennis, dat draait zo meteen toch gewoon nog een keertje. Dat mag wel van de luisteraars als ik zie wat de reacties hier al binnenkomen in de studio. Ik zie hier een mailtje binnenkomen van Sanne en Sanne zegt... Draai nog een keertje gewoon... Tuurlijk, mannen. Ik denk dat Dion niet dat ook gewoon gaat doen zometeen hoor. En dan is het tijd voor deze plaat die iedereen nog mee kan zingen. Uit de jaren negentig, daar waren ze dan in één keer. De mannen van Real to Real met I Like to Move It. Our girls all over the world. Original my stunt, my kiss, man. In de remix. I love how all girls Hier, are. Hier op move jouw 106.9.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 Bitch up on the ocean that be and come nice sweet, I up on the ocean that be tight, and nice, sweet, fantastic. Bitch up on the ocean that be and nice, sweet, on the that on, I like to move it, move it, I like to move it, I like to move it, moving. You like to move it, I like to move it, I like to move it,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 Een lekkere plaat om mee te zingen Jimmy Jules en Oliver S Met Pushing On In de Chami remix En elke keer ja, Je wilt hem gewoon meezingen Ik weet het, popstars, idols Al die talentenjachten Ze zijn weer op televisie En Dennis heeft ze gewoon opgegeven Oh nee <laughs> Waar moet je lachen Dennis Dat was heel grappig. Dat was ik heel grappig. Oh ja. ja. <laughs> dat, dat heb je wel eens hè. is zo'n lange break. Maar dit is een van onze favoriete platen toch wel. Absoluut, uh, absoluut. Hij is gewoon zo lekker. Hij, ja. hij is uh, catchy. Hij is uh, disco, uh, soul. Gewoon, gewoon alles. Alle, alles gewoon. Hey, heb je er al zin in? Amsterdam Dance Event. Jazeker. Het zit eraan te komen. Met twee weekjes hè. Diep in de, in de week van... Uh, 17 oktober. Uh, uh, ja. Dan is het helemaal los in Amsterdam. Een dubbelfeest, 18 oktober, ben ik jarig. Nou, mensen... Even een stilte, maar weet even, je Even koop ballonnen kaarten. Oh ik goed. zal straks het adres geven waar ze heen kunnen. Goed verhaal, jongens. Hé, <laughs> hey, maar uh, over goed verhaal gesproken. Weet je wie er ook uh, komt naar Amsterdam uh, Dance Event? Niemand minder dan de enige echte DJ Jesse Jeff en Sol Clap. Ja. Jij wist het dus al. Ja, van ja. uh, Mr. Fresh Prince, hè? Yo, hope to bealeer. Ja, uh, op zaterdag 17 oktober staat het befaamde Britse boekingskantoor MN2S... met niemand minder dan DJ Jesse Jeff, Soulclap, DJ Wild... en Con in de Club, het Plein. Onder aanvoering van een aantal DJ's die zich uh, kunnen meten met de grootte der aarde... wordt het een draaikolk van hiphop, house, disco, funk en boogie waarbij stilstaan onmogelijk wordt. DJ Jesse Jeff behoeft amper een introductie. De hiphopster vergaarde wereldwijde faam door de, uh, zijn optredens... in de populaire tv-serie The Fresh Prince of Bel-Air... en hun wereldhit Summertime. Sindsdien heeft hij bewezen geen eendagsvlieg te zijn... en ja, nog steeds wordt hij hoog aangeslagen als hiphopartiest en dj. Samen met househelden Soul Clap belooft het een bijzondere avond te worden... waar genres overstegen worden en crews elkaar aanvullen... Soulclap staat voor een funky house-sound die het erg goed doet op de dance... en ook hun producties vinden gretig aftrek. Ja, van DJ Wilds verzorgt een disco-set. En Conn is een disco-slash-funk-slash-soul-slash-boogie-expert... die de nacht aanvult tot een pompetreeuw. En ja, dat is geen hokje te vangen en van epische proporties. M&S2S is een internationaal boekingskantoor... wereldwijde muziekdistributeur en label gevestigd in Londen. Het is actief in meer dan 100 landen en ze werken met een verschijnheid aan beroemdheden, sporters, artiesten, dj's, producers en onafhankelijke labels. Ja, elk jaar tijdens de Dance Event hebben ze een showcase in de Sugar Factory. Het boekingsbureau heeft high rolling dj's als David Morales en Carrie Chandler en is een van de meest bevaande in geroemde music agencies ter wereld. Maar dan weer terug naar dj Jesse Jeff Friends. Dit is op vrijdag 17 oktober in de Sugar Factory. Van 11 tot 6 uur in de ochtend. De kaarten in de voorverkoop zijn 15 euro. En ja, je weet het, de door is more. Oftewel 18 euro. En ja, de line-up. Ik heb hem al genoemd: DJ Jesse Jeff, Soulclap DJ Wild. En Con. Tot zover dit nieuwtje. We gaan nog eventjes één keer knallen. En dan hebben we de keus. Lucas en Steve. Dat zijn twee toppers. En ik had het beloofd, we gaan straks nog, toch nog eventjes, als de tijd het laat, even een leuke preview geven van de nieuwe remix van Mason's Exceder. En ik zal je zeggen, hij is vet. Maar ja, dat is deze ook hoor. Lucas en Steve, hou ze in de gaten deze jongens. Craving! That's yeah.